Van 2 uur. Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn vannacht zeker 26 doden gevallen. Melden Palestijnse bronnen. Daarmee is het de bloedigste nacht sinds ruim een week geleden de aanvallen over en weer tussen Israël en Palestijnse militanten begonnen. Er zijn pogingen gedaan de partijen bij elkaar te brengen, zegt correspondent Anki Reges. Maar er zijn dus pogingen geweest van Egypte, dat is meestal de natuurlijke bemiddelaar in het conflict tussen Hamas en Israël. Die zijn allemaal eigenlijk niet, ja, niet geaccepteerd door beide zijden. Maar nu is dus een Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken is gearriveerd twee dagen geleden. Ze hopen dat die iets kan doen. Bij het eiland Java in Indonesië zijn zeker zeven mensen gisteren omgekomen. toen een toeristenboot omsloeg. Het zijn vooral kinderen. Volgens de politie waren er te veel mensen aan boord. en ging de boot om. toen alle passagiers tegelijk naar één kant gingen om foto's te maken. Mensen die vandaag een coronaprik zouden halen bij de GGD. bij het stadion van Den Haag. Worden gemeld om hem te verzetten. Het is uit voorzorg. De politie denkt dat er misschien voetbalsupporters naar het stadion komen, omdat het de laatste wedstrijd van Ado is in de eredivisie. Over een half uurtje beginnen de laatste wedstrijden voor dit seizoen eredivisie. De ontknoping dus. Maar de kampioen en twee degradanten zijn al bekend. Toch is het voor sommige clubs nog een spannende middag. De ploeg die op nummer 16 eindigt, moet nog na competitie spelen. En zou dus ook nog kunnen degraderen. Je hoort mijn collega Henry Schut. Op die 16e plaats staat nu Emmen, maar Willem 2 op plaats 15 heeft maar één punt meer. Dus het gaat tussen die twee ploegen... En als er iets heel geks gebeurt, misschien nog RKC, maar dan moeten er echt 5-6-0 uitslagen gaan, uh, gaan vallen. En dat zorgt voor spanning, heel veel spanning. En dus gebeuren er gekke dingen. Fortuna Sittard, dat tegen Willem II speelt, heeft bij de KNVB gemeld dat Emmen de club geld heeft geboden als het tegen Willem II extra zijn best doet. En dat mag niet. Emmen zegt trouwens dat het niet waar is. Het weer tussen de buien door schijnt de zon van tijd tot tijd. Maar het aantal buien neemt toe. Pittige exemplaren in het binnenland Ze kunnen gepaard gaan met onweerhagel en veel regen in korte tijd. Het is zo'n 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Quax van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag. 5 minuten vertraging bij Hofdorp Zuid vanwege de werkzaamheden. Op de A7-richting Horen tussen Bresland-Dijk en Den Hoever een half uur vertraging.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 A pale idea, a malicious massa pra tenha.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 Si dice così, no? che idea, quale idea, non vedi che lei non ci sta, che idea, idee? idea, è maliziosa massa pratena, bada un super bullo, un come te, poi chi arresti di speciale, che in un altro no non c'è, che idea, quale idea, non vedi che lei non ci sta, che idea, quale idea? Zus, cambio. Tu que dais. voor uh, mijn collega tegenover mij. De pizza was niet te eten, Albert-Jan. Goedemiddag, we zijn er weer. Dat zeg je alleen maar om mij te beschermen. Ja, te uit, uiteraard, uiteraard. We hadden ja. lekkere zonnige muziek zo aan het beginnen. Welke had je gisteren voor pizza? Uh, pepperoni. Oh, jee, pittig dus. Ja, die was lekker pittig. Nou ja, goed. Helemaal en, goed. En was niet lekker, dus dan is het goed. Helemaal goed. Nou, we zijn op strand uh, op dit moment, dus uh, lekker zonnetje, graadje of uh, elf uh, in Zandvoort. Wel veel wind trouwens, en dat betekent dat er weer uh, flink uh, gevliegerd uh, wordt. Klopt, ja, maar het is ook een, uh, al, ja, een algehele sport, hè. Ik bedoel, uh, maar voor, uh, laatst was het heel slecht weer, maar keiharde wind, wel aanlandig, gelukkig. En uh, als je die jongens dan niet bezig ziet gaan, nou, die moeten echt een goede opleiding hebben gehad, hoor. Want... Dat is echt, uh, dat is gewoon, uh, ja, hoe noem je dat? professionalisme. Ja, ik was vanmorgen trouwens uh, ook op de boulevard nog even wezen kijken. Ja. En daar heb je allemaal van die uh, sporttoestellen uh, staan en dergelijke. Heb je die wel eens gezien? Ja, ja, ja. Zo'n ja. zo rek waar je aan kan hangen. Als ik, zo? Kan lo ik, ik loop er wel eens langs. Dan word je er al moe van als je er naar kijkt. Ja, klopt. Ja. Nou, er waren echt heel veel mensen die maakten daar vanmorgen gebruik van. Dus ja. goed bezig uh, hier in Stanford sporten. Zowel op water als uh, boven water. Goed, uh, zondag. Het, ja. zon, het zonnetje is er. Het zonnetje is er nog uh, opmerkelijk nieuws. Uh -huh. De Engelsen die moeten 124 bier per persoon gaan 128, drinken. 128, ik heb, ik heb het ook gelezen. Ja. 128 bier. ja, om een beetje uit de coronacrisis uh, van de horeca te komen. Dus uh, ja. dat wordt door uh, super, hè? <laughs> Daar. <laughs> en verder uh, moest een politie, uh, of nee, de brandweer moest een uh, vrouw uit een boom redden. Die was een boom uh, ingeklommen om haar uh, kat te redden, zeven meter hoog. Ja. En toen zat die vrouw uh, Clem, dus uh, toen heeft de politie uiteindelijk uh, samen met de brandweer haar gered. Andere jongen uit uh, New York die heeft voor bijna 2000 euro een ijsjes uh, besteld en die werden dus uh, bezorgd. Nou, toen kregen de ouders natuurlijk uh, de rekening hè, van al die uh, 51 dozen met uh, met ijsjes uh, die die uh, jongeman uh, besteld had. Nou, er is een actie opgezet en uiteindelijk heeft die actie 16.000 euro opgeleverd. Okay. Dus dat ze in ieder geval de rekening konden betalen en dat die jongens zijn ijsjes konden houden. <laughs> maar hij kan er nu ook verder de rest van zijn leven mee van studeren. Dus oh, nou. helemaal mooi. Goed. Weer terug naar de realiteit? Ja. ja Laten we doen. Goed. Zondag. Uh, drie uur lang Zandvoort op zondag vanaf... De studio aan de Tolweg 10a. Wat gaan we doen? Uh, we gaan uiteraard rond de klok van half 4 de evenementenagenda met u doorlopen. Nou, er zijn weer wat evenementen, wel buiten, buiten, in de buitenlucht. Maar in ieder geval, uh, wij staan daarbij stil rond de klok van half 4. Het weerbericht, ja, gisteren was het ook niet uh, erg veelbelovend. En uh, vandaag valt het eigenlijk mee. Maar of het zo blijft of dat het weer minder wordt, u hoort allemaal rond de klok van half 3. En om half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. En die luistert naar de naam Nova. Daarna hebben we Zandvoort op zondag live. Een live registratie van een artiest dan wel, of artiesten of een groep. In de tijd dat er nog uh, publiek bij aanwezig mocht zijn. En ik heb daarachter staan Rob. Dus uh, dat mag jij doen. Jij, jij, wist, jij, wist, jij wist gisteren al welke je vandaag ja, gaat Ja, ik doen. weet welke het gaat worden. Oh, Weer okay. verwacht je hem niet van mij. Nou, Oké. Okay. Uh, dan hebben we het, gedicht van, het uh, gedicht van de week om kwart voor vijf... En, uh, ik heb er twee meegenomen, dus jij, die keuze wordt makkelijk voor jou. Het wordt of de een of de ander. Maar welke het precies wordt, u hoort het allemaal rond de klok van kwart voor vijf. Uiteraard we hebben we ook Zandvoort Nieuws in het kort. Uh, na het weerberichten van half drie uh, herhalen we het interview met onze collega Roy Donen tijdens Goedemorgen Zandvoort had. Gisteren met uh, Robert van Overdijk, directeur van het Circuit Zandvoort. Over de informatie die onlangs op 10 mei is gehouden voor de bewoners uh, van Zandvoort. Het is de eerste in een reeks. En uh, daarin vertelt Robert hoe die verlopen. Het was natuurlijk een online uh, gebeuren. Maar hoe het allemaal gegaan is, dat vertelt Robert uh, zo om tien over half uh, drie aan Roy Dongen. Tijdens de herhaling van het interview van Goedemorgen Zandvoort. Het tweede uur gaan we de regio in. En uh, we hebben op de rol staan Castricum. Want daar uh, hebben ze een watertoren. Dat is een, uh, dat is een watertoren die valt onder natuurbeheer. En uh, daar is een hotelkamer op geplaatst. Misschien een niet voor Zandvoort. Je weet het niet. Dan gaan we ook nog naar Zaandam. Dan gaan we naar Gerrit. Want Gerrit is al 40 jaar gek op zijn vrouw en op jukeboxen. Ja, gekke Gerritje. Gekke, gekke Gerrit. Nou, er mocht een jukebox in de woonkamer... maar die andere tien moesten dan maar in de garage. Maar in ieder geval, waarom uh, het enthousiasme voor de jukebox? En als we nog tijd hebben, gaan we naar Den Helder. Want daar uh, oefent de reddingsbrigade... Met drones in het, op, in het assisteren bij calamiteiten. En hoe dat in zijn werk gaat, dat hoort u dan in het tweede uur. We hebben het natuurlijk kort over vier Pit Report, nieuws uit de wereld van de Formule 1. Nou, we uh, ik loop even op de, op de feiten vooruit. Afgelopen nacht, hè, in Amerika tijdens de IndyCar Races. Uh, Arie Luiendijk en, uh, en Robert Doornbos waren de eerste twee Nederlanders die een IndyCar Race uh, gewonnen hebben. Maar we kunnen daar weer Nederlands naam aan toevoegen. En wel van, die, van de heer Kalmhout. En, uh, want die heeft namelijk uh, afgelopen nacht een IndyCar wedstrijd uh, gewonnen. En uh, tweede werd Grosjean. Die startte van Paul. Maar die is keurig tweede geworden. Dus dat is ook uh, vernoemenswaardig. En daar komen we tijdens pitreport natuurlijk ook nog even op terug. We hebben een probleem met de voetbal-eredivisie. Want ze beginnen allemaal tegelijk. Negen wedstrijden. <laughs> Negen hè? wedstrijden. Ongelooflijk. Allemaal om half drie. Nou, in ieder geval is er één hele belangrijke bij. Dat is VVV thuis ontvangt eh, Emmen. En eh, Emmen, VVV is al gedegradeerd En Emmen is nog volop in de race om eh, in de eredivisie te blijven. En eh, daar hebben we natuurlijk een extra oog op. Verder kijken we ook weer naar Fortuna Sittard. Dat is ook een, een belangrijke uh, speler in dit degradatieverhaal. Even in de nakompetitie.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 Zandvoort op zondag, we zijn er weer op de enige echte lokale omroep van de hele regio, CFM. Al 31 jaar en dat vanuit de badplaats Zandvoort. De antennes die glimmen van plezier bovenop Palace. Oh, I was human too mm. zo'n gouden al van de Human Leak, de human. De zondagmiddag met uiteraard ook de nieuwe muziek op je radio. De purple disco machine is hier. Mij niks verbaasd als dit een hele grote hit gaat worden hier in Nederland. Hij is net uit. Deze van de, de Purple Disco Machine. En je hoorde de, de radio-single The Fireworks. Ja, echt een plaatje zo voor op de radio op de zondag. Albert en wat is er allemaal gebeurd... Is nou ja, ik heb uh, wat, wat andere highlights als dat ik had. Maar één ding vind ik natuurlijk wel belangrijk. Want de provincie heeft uh, besloten om toch de gang naar de rechter te maken... om het gebruik van het veelbesproken extra toegangsweg naar het circuit te beperken. Er is lang met het college van Zandvoort over gediscussieerd... maar de partijen zijn het uh, naar nu blijkt niet samen uitgekomen. De gedeputeerde staten hadden eerder al bij de bestuursrechter beroep tegen de vergunning ingesteld... Daarna de, hebben de provincie en het college geprobeerd tot overeenstemming te komen, maar dat blijkt dus niet te zijn gelukt. Daarom heeft de provincie nu besloten om de procedure bij de rechter te hervatten. De politie heeft afgelopen week uh, in een loods aan de Max Planckstraat in Zandvoort Noord een hennepkwekerij aangetroffen. Naast de hennepplanten uh, troffen de aanwezige agenten in de loods ook nog een nepvuurwapen vuurwapen aan. De politie heeft niet veel later een verdachte kunnen aanhouden. Een gespecialiseerd bedrijf werd ingeschakeld om de kwekerij te ruimen... en de planten te vernietigen. De verdachte is voor verder verhoor uiteraard meegenomen naar het politiebureau. Voor de hockeyliefhebbers die het nog niet weten... de hockeyers van Bloemendaal zijn voor de 21e keer kampioen van Nederland geworden tegen Kampong. En tegen Kampong won het team net als afgelopen donderdag na shootouts, nadat de wedstrijd in 2-2 was geëindigd. Dus de hockeyers van Bloemendaal en de dames van Den Bosch... Zijn Nederlands kampioen. Dan, interline marathon op circuit Zandvoort gaat toch niet door. Na de succesvolle Dijkkin NK marathon van 2020 op het circuit van Zandvoort krijgt de wedstrijd dit seizoen toch niet een vervolg. De KNSB heeft de organisatie van World Inline Cup te kennen gegeven dat de marathon dit jaar niet kan plaatsvinden. We krijgen het niet rond, al dus de teleurgestelde discipline manager inline skaten Marcel Scherperkamp. Naast de aanhoudende coronapandemie is het uh, vooral het kostenplaatje dat de plannen van Scherpenkamp dwarsboont. Geen inlijdsketers door de Tarzanbocht dus op 7 augustus. De datum waarop de marathon gehouden zou moeten worden. Tot zover. Dankjewel albert nou, Wil je het uh, Sanfusnieuws uh, nalezen? Dat kan uiteraard op de CFM-app. Dus download onze app en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes. En over dat inline skater: wel nog een positief bericht daarover. Want tijdens de Grand Prix zou er toch nog uh, geen inline skate worden. Dus uh, nemen ze het op tegen machtige te stappen? Misschien wel. Ja, je weet het, maar nooit. Uh, in ieder geval uh, worden ze wel opgenomen in het uh, programma rondom uh, de activiteiten... daar tijdens dat Grand Prix weekend hier in Zandvoort, begin september. Hier is Cici Penniston en finally... Met de muziek uit de jaren 90 van CC Pennerson En finally. Ja, op het Albert-Jan is zo weer dat twee minuten voor half drie. We gaan eens even kijken naar het weer. Nou, als ik zo naar buiten kijk. Lekker zonnetje. Jawel, maar vanmorgen viel nog wel her en der al een bui. Maar uh, er zijn ook plaatsen waar de zondagochtend droog uh, start. Zelfs de zon weet soms even door te breken. Met het oplopen van de temperatuur naar maximaal 15 graden, graden vormen zich ook nieuwe buien. De meeste zware exemplaren met onweer of een klap onweer uh, vallen in het binnenland. Aan zee is het vanmiddag meest droog en daar komt de zon ook nog vaker tevoorschijn. De zuidwestenwind waait matig, windkracht 3 tot 4 en aan zee soms vrij krachtig. Vannacht leeft de buiigheid weer op en ook morgen blijft het niet droog. Gaan we naar de dinsdag. Dinsdagochtend is het overwegend droog en in de middag ontstaan er met name landinwaarts weer pittige buien met kans op onweer en veel regen. Tussen de buien door is ruimte voor de zon, maar warmer dan 15 graden wordt het niet. Ook woensdag houden we de buien aan. De meeste buien vallen in het binnenland. In de kustgebieden is het een groot deel van de dag overwegend droog. De zon laat zich tussen de buien af en toe euh, door af en toe zien. In de namiddag en avond wordt het aantal buien minder. De maximaar liggen die woensdag rond de 15 graden. Vanuit het zuidwesten op de donderdag neemt gedurende de dag de bewolking toe. Lokaal valt een bui, maar op veel plaatsen is het een groot deel van de dag overwegend droog. Pas in de late avond valt vanuit het zuiden enige regen. Aan de temperatuur verandert weinig, want het wordt circa 15 graden. Uh, en wat betekent dat voor Zandvoort? Het blijft vandaag bewolkt. Maar het wordt geleidelijk droger met af en toe de zon. Met vanochtend, was het, uh, uh, met vanochtend en vanmiddag regen. De temperatuur stijgt tot 14 graden Celsius en de wind is matig windkracht 4. En vannacht is het, uh, wordt het bewolkt met kans op een motregen en koelt af tot ongeveer 10 graden. En de komende dagen zijn er opklaringen en is de kans op regen hoog in Zandvoort. Overdag wordt het ongeveer 13 graden. En s'nachts blijft de temperatuur rond de 9 graden Celsius hangen. De wind waait uit het westen en is matig windkracht 4. Dankjewel, Bertjan. Dat was het weer voor de komende dagen. Dus uh, ja, het blijft uh, nog even wachten op de echte zomer. Het echte zomerse weer. Dat was het weer. En na het weer zijn we weer toe aan lekkere muziek. En een uh, nederpop plaat uit de jaren 80 was een enorme grote hit. Deze van uh, Erik Meesi en zonder jou. Met jou iets moois beleven Beter nu dan ooit een keer op uh, plaats van uh, Erik Messi en zonder jou. Nou, aan het begin van deze uitzending voor op zondag uh, hebben we het er al over gehad. Vandaag negen wedstrijden die allemaal zojuist uh, gestart zijn in de eredivisie. De slotdag van uh, de eredivisie en er zitten ook een paar uh, belangrijke potten bij. Ja, maar de belangrijkste kaarten zijn natuurlijk inmiddels wel geschud op de slotdag van de eredivisie. De meeste ogen zullen uh, vandaag gericht zijn op Willem II en FC Emmen. Beide clubs, uh, beide clubs bepalen wie komend seizoen zeker in de Eredivisie blijft. De Tilburgers hebben namelijk 28 punten en FC uh, Emmen uh, 27. Willem II is bij winst in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard zeker van de 15e plek en handhaving in de Eredivisie. Laat het elftal van de trainer Petrovic punten liggen, dan maakt Emmen nog kans op plek 15. Emmen speelt een uitwedstrijd tegen het al gedegradeerde VVV Venlo. De club die als 16e eindigt speelde, speelt donderdag in de halve finales van de play-offs voor promotie-degradatie tegen NAC Breda. RKC Waalwijk nummer 14 zou theoretisch ook nog als 16e kunnen eindigen, maar dan, dat is op basis van het doelsaldo eigenlijk uitgesloten. Sparta, Rotterdam, Heracles, Almelo en uh, Fortuna Sittard ook nog een beetje... bepalen wie samen met Feyenoord, kunt u het nog volgen... FC Utrecht en FC Groningen de play-offs voor deelname aan Europees voetbal ingaat. De strijd om de tweede plek is eigenlijk al gestreden. PSV kan de tweede, pla de tweede plaats die recht geeft op deelname aan de voorrondes van de Champions League... alleen nog, euh, nog bij een wonder ontgaan. De uh, Eindhovenaren gaan namelijk op bezoek bij FC Utrecht naast de belager AZ. Dat Heracles Almelo ontvangt, heeft zich al verzoend met een derde eindklassering. Die geeft recht op een ticket voor de Europa League voor volgend seizoen. Nou, even een korte blik op teletekst. Uh, Allemaal 0-0. <laughs> ik hou het even, alles staat nog op 0-0-0-0. Maar het is een... Uh... Dit wordt een sommetje voor, voor menig, uh, menige club. Oké, okay, nou, we houden de wedstrijden uiteraard vanmiddag uh, voor je in de gaten. Bij Het Geluid van Zandvoort. Zie FM al 31 jaar en ook op DAB Plus te ontvangen. Kanaal 6a, digitaal in de hele regio. En 106.9 FM als je lekker op het strand zit of ligt te luisteren. De jongens van de Doobie Burgers staan nog steeds hooggenoteerd in de SOS top 100. De Zandvoort op zaterdag en zondag top 100. Zo ook deze long train running uiteraard een van hun grootste hits. Afgelopen maandag vond die plaats. Sinds tijden weer een bewonersbijeenkomst omtrent de Formule 1, Albert-Jan. Ja, en dat is de eerste van een hele serie die weer gaan worden georganiseerd. Maar op 10 mei was de eerste informatieavond voor de inwoners van Zandvoort. Uiteraard was die uh, on, uh, een online uh, gebeuren. Uh, uh, en daar kwam dus gisteren uh, tijdens uh, goedemorgen Zandvoort onze collega Roy Dongen in gesprek met Robert van Overdijk... over uh, hoe het een en ander uh, is gegaan over die bewonersinformatieavond uh, met betrekking tot de Formule 1. Ik kom hier te zijn met deze ochtend. Uh...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 Um, uh, wat is, uh, ik heb gelezen, nou, we gaan het Guinness Book of Records ook uitnodigen, heb ik begrepen. Om meteen maar die grootste fietsenstalling ter wereld uh, <laughs> ja. op te laten nemen. Ja. Uh, do Doen ja. we dat ook? Ik bedoel, als we dan toch de grootste fietsenstalling hebben? Nou ja, <sumpte> ik, ik, ik, ik, ik weet niet eens of dat het een categorie is hier in het uh, Guinness Book of Records. Dat ah. is eigenlijk wel een hele interessante. Ja. Maar, uh, nou, le le le leuk dat jij erover begint. Toen wij anderhalf jaar geleden voor het eerst bekendmaakten dat... Uh,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 Olympische Spelen Parijs 2024. Ja. Die hele stad zit natuurlijk ook vol. Um, dus ja, wij Nederlanders zijn gewoon. Uh, wij zijn gewoon een fietsland. En omdat het nu uh, de zon schijnt of het een, een klein beetje regent of wat wij zijn gewoon gewend om op de fiets te stappen. Um, um, we hebben schitterende fietspaden in Nederland. Volgens mij.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 Ja, eh, volgens mij is, is, is Zandvoort prima eh, per fiets te bereiken. En, en zien we dat ook op de zonnige dagen heel veel gebeuren. In ieder geval achter mijn huis langs eh, zeker. Maar eh, nou, zoals ik zei, volgens mij eh, is er een positieve houding en vibe in, in Zandvoort. Iedereen is natuurlijk nu ruim een jaar evenementeloos. Het ziet er zomaar eens naar uit dat wij het eerste, eh, eh, allereerste hele grote evenement in Nederland gaan worden dit jaar...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 Oké, okay, nou dat, dus, uh, we, dat zijn fingers crossed. Uh, iedereen uh, duidt natuurlijk dat het uh, mag doorgaan. Ja. Um, en dan zijn uh, ik heb ook gelezen dat er heel veel over duurzaamheid uh, te doen is. Dit wordt de groenste, wordt het echt de groenste Grand Prix uh, ooit? Ja, kijk, uiteindelijk hebben wij ons dat ten doel gesteld. En, ja. en een belangrijk deel halen we daar uh, uh, al in door middel van het mobiliteitsplan. Nogmaals, als RCI... jij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 Nou, dit is natuurlijk fantastisch. En het vervult natuurlijk ook wel van trots... dat het uh, uh, zo groen gaat worden dat wij daar straks uh, uniek in zijn. En dat mensen vanuit Parijs al willen kijken... hoe we dat gaan doen met het fietsmobiliteitsplan. Nou, met het fietsplan zeker. Nou ja, eens. Nogmaals, zo snel kan het gaan van een beetje... beetje om uit... Nou, niet uitgelag geworden, maar er werd een beetje... met vondst in de windbrouw gegeven. Die wie zit dit nu? En dat dat dan wat navolging gaat krijgen, inderdaad...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 Dus zo is het 40% of nee 30% met de fiets naar zandvoorts of her and they can't control, believers, let's raise a toast, enjoy the show. Let's raise our toes, enjoy the show. Een lekkere nieuwe plaats. Deze van Ellen Walker en je Believers. Nou, geloof het of niet, maar negen wedstrijden zijn vanmiddag gestart om half drie, Albert-Jan. We hebben het er druk mee, want jij houdt de tussenstanden voor ons in de gaten. Ja, maar mijn teletext is niet zo snel. Maar goed, hij is nu wel up-to-date. Ik noem alleen even de wedstrijden waarin gescoord is. Vind je dat goed? Ja, dat is helemaal oké. En voor gegeven. de rest geldt ja. gewoon 0-0. Vitesse Ajax 0-1. En uh, SC Heerenf, uh, Veen tegen ontvangt Sparta. Daar is de stand inmiddels 0-2. En de wedstrijden die zo belangrijk zijn voor degradatie en de nacompetitie. Volledigheidshalve nog even. Uh, Willem 2 thuis tegen Fortuna Sittard 0-0. Zoals gezegd. En VWV Venlo thuis tegen Emmen ook nog vooralsnog 0-0. Overige wedstrijden ook allemaal nog 0-0. Maar we houden het voor u in de gaten. Oké, okay, dat uiteraard in het tweede en derde uur van Zandvoort op zondag. De zon schijnt lekker buiten en we genieten van een heerlijk zonnetje, heerlijk weer in Zandvoort. En dat betekent ook dat er weer heel veel mensen... toch even richting kust gaan komen... om een bezoekje te brengen aan onze badplaats. Oh, wat is dit nou allemaal? En daar zijn we uiteraard heel blij mee. We gaan eruit met Suzanne en Freek. Hier is Gouds. Als je mijn gedachten eens kon zien... dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht... dat dit al het einde was...